Twee actentassen. Over de inhoud van de gestolen dossiers is uit privacy-overwegingen niets bekendgemaakt. Het weer toenemende bewolking, alleen in het zuiden blijft het helder. dus wel kans op mist. Overdag bewolkt en nevelig en dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. Met, Met nu de nacht. So far.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 It's just become this teenage dream. Such a tragic scene. He knocked your crown. 6.9 ZFM ZFM Elke morgen Elke middag Elke avond Was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n Op de gang van de tanden wat huren, wat buren bijna som, weinig. Bijna...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 Never needed anyone And making love was just for fun Those days are gone Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Dit is door Al met het NOS-journaal. In Chili zijn de laatste voorbereidingen gaande. voor de redding van 33 mijnwerkers. die al 69 dagen in een mijn zijn opgesloten. Eerst werd gezegd dat de eerste mijnwerker. een uur geleden, onze tijd weer boven de grond zou zijn. Dat is niet gelukt, omdat de communicatieapparatuur in de reddingscapsule niet werkt. De reparatie zal nog een paar uur duren. De eerste mijnwerker die naar boven mag is een vader van twee kinderen. Tijdens hun verblijf maakte hij de filmbeelden die de hele wereld overgingen. Zijn familie klaagde dat hij zelf zo weinig in beeld kwam. De redding van de mijnwerkers is in veel landen live te volgen. Ook in Nederland onder meer op het digitale themakanaal Journaal 24 en op de website nos.nl. In Groot-Brittannië is de Booker Prize uitgereikt aan de schrijver Howard Jacobson. Hij kreeg de prijs voor zijn roman The Finkler Question. In zijn boek beschrijft Jacobson wat het betekent om joods te zijn in deze tijd. De jury roemt Jacobson voor zijn uiterst grappige, scherpe en intelligente teksten. De Booker Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan een auteur uit een van de landen van het Britse Gemene West of uit Ierland. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 56.000 euro. Juri van Gelder is om medische redenen van persoonlijke aard uit de WK-turnploeg gezet. Dat zei bondsmanager Gootjes gisteravond als toevoeging op het nieuws dat Van Gelder niet meedoet aan het WK. Dat komend weekend in Rotterdam begint. Uit het oogpunt van privacy wilde Gootjes op een persconferentie gisteravond weinig meer kwijt. Wel zei hij dat het teambelang niet in het geding kon laten komen. Van Gelder maakte in september zijn rentree na een schorsing van ruim een jaar vanwege cocaïne.